Oppositie, oppositieleider Miliband noemde de aanstelling van Colson door de premier een catastrofale inschattingsfout. De hele affaire heeft het vertrouwen van het publiek in de media, de politie en de politiek geschaad. erkende Cameron. Hij wil het vertrouwen herstellen door een onafhankelijk onderzoek in te stellen en door transparant op te treden. Inspectie voor de gezondheidszorg maakt zich grote zorgen over de patiëntveiligheid in het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Inspectie vraagt zich af of het ziekenhuis de uitbraak van een multiresistente bacterie voldoende onder controle heeft...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 De rechtbank in Den Haag heeft een celstraf en werkstraffen opgelegd aan mensen die na de schietpartij in Alphen aan de Rijn mensen hebben bedreigd. Een man van 40 uit Katwijk kreeg de zwaarste straf. Hij moet drie maanden in de cel wegens bedreiging van een hulpverlener per sms. Hij was al vaker met justitie in aanraking gekomen en kreeg daarom geen werkstraf. Drie mannen kregen 180 uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. En een van hen had gedreigd de schietpartij in een winkelcentrum over te doen. Het weer, vooral in het westen zon, maar hier en daar ook buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 20. Morgen meer bewolkingen, die is lagere temperaturen. Na morgen wisselvallig en hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de randstad staan er files op de A16 Breda Rotterdam. In beide richtingen bij de Van Brienenoordbrug files van 2 tot 3 kilometer. De brug is even open geweest. En op de N9, Alkmaar Den Helder, die is in beide richtingen dicht bij Julianadorp. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest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 Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon, zee, zee Zandvoort en zomerhit ZOMERHIT FM! Dit is de zomer van ZFM <truhend> prachtig. Rupert and the Frog Song heette het origineel uh, Paul McCartney uh, heeft natuurlijk in zijn leven al veel gedaan en ook heeft hij uh, meegeholpen aan het produceren van een tekenfilm over Rupert the Frog en daar kwam dit liedje dus uit uh, We All Stand Together, de lange versie uh, prachtig van een singeltje natuurlijk en uh, met dit nummer kwam ook de samenwerking uh, weer eens tot stand tussen het oude Beatle team Paul McCartney en George Martin want George Martin heeft het geannonceerd en geproduceerd is natuurlijk ook wel te horen Goed, Paul McCartney dus En dat singeltje wat we net voor het nieuws draaiden, Ik weet ineens weer wat het is natuurlijk Waar, waar, geen, uh, waar geen, uh, geen ding op stond Geen label, uh, geen label. Uh, Ik weet ineens weer hoe dat kwam natuurlijk Want dat zingeltje dat is natuurlijk nooit uitgekomen uh, Dat was eigenlijk een experiment In de, in, in de IMI studio's in Haarlem in, in Heemstede eigenlijk moet ik zeggen onder, de, onder dat chalet wat je daar hebt van de weg. Daar zat dus een studio onder en uh, daar was ik met Billy B. Jacket, ofwel Willem Kreuger, uh, toen de tijd waren wij een LP aan het opnemen. En wat we toen geflikt hebben, dat was eigenlijk een, uh, een experiment... Wat uh, eigenlijk niet meer zo. Vroeger ging het altijd zo. Maar met moderne apparatuur. hebben we toen, zoals dat uh, heet. een directe snijding gemaakt. Dus dat betekent. die plaat is opgenomen. Die, of die, die is dus niet opgenomen. Laat ik het zo zeggen. Er zijn ook geen banden van. Uh, we speelden live in de studio. Bert Nieborg, uh, Jaap Schotvanger. mijzelf en Willem Kreugen dus. Uh, It Had to Be You. We speelden dat. En wat we speelden ging direct op de plaat. Dus dat werd gelijk, gelijk gesneden, zoals dat noemt. En daar is dus geen bandrecorder aan te pas gekomen. Het is ook dus niet opgenomen. En, en daardoor kreeg je dus eigenlijk een fantastische, ruisloze uh, geluidskwaliteit. Want je had geen last van bandruis en al dat soort dingen. Dus het, het was een, een, eigenlijk wat je nu met CD's hebt. Dat hadden we toen met deze plaat. Het Had to Be You was het. <coughs> met Willem Kreuger dus op saxofoon, Bert Nieborg op Bas Jaap Schotvanger op drums. En mijzelf op. Uh, op, op uh, piano. We hebben er nog een uh, opname van. Misschien, misschien als we naartoe komen dat ik die straks ook nog even laat horen. Want we hebben er nog een nummer op gezet. Ook op dezelfde manier. Dus we gaan even kijken. Misschien dat er nog een uh, mogelijkheid is. Maar nu gaan we eerst verder uh, met Simon en Garfunkel. LP uh, meegenomen door uh, Nabil. Die zit hier gewoon lekker in de studio. En uh, doet gewoon te open. Ja. <laughs> de volgende keer. Huh? Wat zeg je? even oriënteren voor oh, de volgende keer. Oh ja, ah, bent, hij is nu de kunst af, kijken. afkijken. Als hij dan nog een keer in de studio komt, dan. Uh, ja, gaan, dan maar, hij is een beetje bang voor de microfoon. Wat hij niet weet, nee, nee, ja. nee, nee, nee, nee. is dat zijn microfoon wel altijd open staat. Dus als hij wat zegt, zijn uitzending zoals net, hoor je dat gewoon goed op de eten. Ja, is dat wel. Ja. ja. <laughs> dus. Je bent erin getuind? Je bent ja. getuind. Je bent er gewoon in getuind. Uh, Nabil is onze gast, dames en heren. Die heeft een hele tas vol met LP's meegenomen. En uh, daar maken we ook een keuze aan. En voor de rest. Uh, heb ik nog een uh, sta, stapel oude singeltjes voor me liggen, dus we komen er wel weer door tot, uh, tot vier uur. Volgende is we samen naar Garfunkels, zoals ik al zei, en het heet The Sounds of Silence. Het is wel heel stil, hoor, dit. Ja, het is wel erg stil, hè? Zou ik hem maar opzetten, dan? Deze grap kon je verwachten, Is dus. zo voorspelbaar. <laughs> zo makkelijk. I've come to talk with you again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 let us go You grow. Prachtig. The Sounds of Silence. Simon and Garfunkel. nou in... oh. ja, nee. belachelijke. Um, hun eerste hit eigenlijk een beetje die zouden. Het is echt een beetje raar gegaan, want Paul Simon maakte eerst gewoon platen alleen. En uh, ja, dat, dat viel allemaal niet zo op. En toen hebben ze op een gegeven moment een heleboel van liedjes van Simon, die die eigenlijk al solo een keer opgenomen had, geëlektrificeerd, zoals het heet, met een band erachter. En hebben ze Garfunkel daaraan toegevoegd. En toen was het ineens wel knalraak. Dit was... Uh... De eerste grote hit die ze hadden... en daar zijn dan natuurlijk, dat weet u allemaal... velen opgevolgd... Homeward Bound, I'm a Rock... Bridge Over Troubled Water... Uh, Mrs. Robinson, nou ja, noem ze allemaal maar op... een gigantische aantal hits... van de heren. Uh, ik had u beloofd dat we nog iets zouden gaan doen... van uh, die John, Jonathan Livingston Seagull. Um, maar ja, tot mijn spijt. We kunnen hier nooit. Uh, we hebben maar één grammofoon. Dus we kunnen helaas niet voorluisteren. Dat is wel jammer. Want kon je wat uitkiezen. Dus op de gok. Uh, gaan we gewoon daar weer een mooi liedje van. Hoop ik een mooi liedje van draaien. Want ik ken het niet. Ik ken de plaat ook niet. Dat, uh, maar hij, dus hij is ook ingebracht door onze gast Nabil. En het nummer wat wij ervan gaan draaien. Is de, en sommige titels die staan dat dan ook uh, drie keer op, bijvoorbeeld. Of vier keer. Nou, kies maar uit. Um, dit nummer heet Dear Father. Dear Father, we dream Jonathan Livingston Seagull. Een prachtige film. En natuurlijk ook schitterende muziek. Geschreven door Neil Diamond. En in dit geval hoorde u zijn prachtige stem natuurlijk wel. Hij gaf onlangs nog een concert in Ahoy. En dat schijnt. Ik ben er zelf niet bij geweest. Maar van kennis heb ik gehoord dat het weer galoos goed was. Die man nog steeds een fantastische stem heeft. En ja, die is ook alweer. Ik zeggen, ik denk zo zeggen, niks zo'n beetje tegen de zeventig aan. Als hij er al niet overheen is. Neil Diamond dus. En het nummer, dat heette Dear Father. Prachtige mooie, mooie muziek. Hij komt uit januari 41, dus reken maar uit. Ja, nou dan is hij dus inderdaad al dik in de 70. Dan is hij al 72. Nee, dan is hij nu 70. Ja, ja. natuurlijk. Ja, maar ja, ik kan rekenen. Gelukkig <laughs> maar. Goed, oké. Okay. Uh, de volgende is uh, ook een, instru is een instrumentaatje, dames en heren. Dat is beroemd geworden eigenlijk door Diane Ross. Daar heb ik hem hier ook van liggen, maar uh, mm. ik denk, vond dit eigenlijk wel even leuk. Uh, ook even leuk, wou ik zeggen. Um, Louis van Dijk, een van Nederland's meest begaafde pianisten nog steeds, um, heeft altijd hele mooie platen gemaakt. En ook dit is uh, een instrumentale versie natuurlijk op de manier van Louis van Dijk gespeeld. En ja, die man die kan echt piano spelen, geloof mij maar. Echt wel. Um, theme from Mahogany, uit die film dus. Uh, nogmaals, de de, het wordt ook gezongen door Diane Ross, maar we doen nu de instrumentale versie Louis van Wij weg te zwijmelen zo midden op de dag, terwijl buiten het zonnetje nog steeds schijnt, het lekker weer is, dat het vrolijk uitziet. En dan even zo'n lekker muziekje van Louis van Dijk, terwijl je misschien net een heerlijk croissantje naar binnen propt, of weet ik veel, of een pannenkoek, of weet ik veel, een kopje koffie, kan ook natuurlijk allemaal. Of een He? patatje. Of een patatje, kan ook natuurlijk. En dan op de achtergrond de heerlijke sfeervolle muziek van Louis van Dijk. The theme from Mahogany. En nu, is The het de, de tijd The, The Rolling, Rolling Stones, Stones. Hey, hey, hey. The Beatles. Beatles. De confrontatie. Ja, confrontatie, dames en heren, dat ga ik u vast vertellen. Schrijft u de datum 28 augustus vast in uw agenda, want 28 augustus gaan we bij onze buren, het wapen, gaan we dat uh, live doen. Maurice en ik, met LP's en zo. En dan hoort u dus de hele middag uh, muziek om en om afgewisseld van de Beatles en de Stones. Dus de confrontatie. Ja, maar zegt er nog wel heel veel erbij dat ze daar moeten langskomen willen ze het horen, want het is ja. niet op de radio. Nee, het is niet op de radio. Het is niet op de radio. Nee. We doen het helemaal live. Het dus naar de kroeg komen. En er komt ook een Beatles en Stones quiz. Dus we gaan teams maken van Stones fans en Beatles fans. En dan eens kijken wie uh, meest over hun idolen weten van die tijd. De Stones en de Beatles. Dus de confrontatie dat gaan we doen op 28 augustus. Zondagsmiddags om 4 uur. Je bent hier bij onze buren. Uh, het is niet op de radio. Dus ik denk niet van uh, ik blijf thuis hoor Ik het thuis wel. Nee, we gaan doen het live. Echt live. Daar. In het, de kroeg. Goed. Beatles. Uh, ik zei het al. We zijn natuurlijk bezig om een beetje LP's uit vergelijkbare periodes tegenover elkaar zetten. Nou, dat kunnen we eigenlijk al een beetje vergeten, wat nu betreft. Want dat gaat niet meer synchroon lopen. Want uh, de LP Sergeant Pepper waar we mee bezig waren, was langer dan de Satanic Magic Quest van the Stones. Dus waren we al met de volgende backers Bank begonnen. Ja. En uh, daartegenover staat eigenlijk de, de, de White Album, zoals hij genoemd wordt. Een plaat die eigenlijk gewoon The Beatles heet. Uh, maar in de volksmond bekend is geworden als de White Album. En dat is weer een dubbel LP. Dus ja, en u weet het, ik, we proberen gewoon een beetje alle stukken ervan te draaien. Nou kunnen we dat bij de White Album een paar kunnen we wel vergeten. Want dat is echt niks. En alleen maar rommel. Er staan gewoon wat, wat freak dingetjes in. En nou ja, dat, kunnen we, dat doen we dan niet. Maar nou, we beginnen wel met een ijzersterk nummer van The White Album. Een verdere overeenkomst tussen Beggers, K en The White Album is ook nog dat allebei de platen een witte hoes hadden. En de reden daarvoor is ook dezelfde. Namelijk dat de heren Stones en de heren Beatles op de LP een hoesfoto wilden hebben die de platenmaatschappij niet wilde. En dan uit protest laat je, je hoes gewoon wit. Ja, <laughs> dat is ook een oplossing Ja, nou, zo is het echt Dus, From the White Album, het eerste nummer van 1, Hier komt hij, Back in the USSR The Beatles Van de White Album uit 1968. En uh, ze hebben daar een dubbele LP van gemaakt. Want ze hadden zoveel dingen opgenomen. Dat. nou ja, dachten ze. Nou, dat, uh, daar maken we maar een, een, een dubbele plaat van. En dat is het dus ook gebeurd. Back in de USSR van de White Album. En uh, ik zei het al, 28 augustus. Dus live. Gaan we dat live doen? Uh, met, uh, en we hopen dat er veel Beatles. en Stones fans op afkomen. We gaan ook een quiz doen. Dus u kunt. Uh, u kunt ook uh, daar meedoen als u zin heeft om in het Stones team te gaan zitten. Of bijvoorbeeld in het Beatles team. We zoeken gewoon aan twee teams van een man of vijf, zeg maar. Die dat dus tegen elkaar gaan opnemen. Dat lijkt ons ontzettend leuk. 28 augustus vanaf 4 uur in, uh, bij de buren. Het wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein. toch? Ja, zeg ik het Oké, okay. nou dan gaan we nu maar verder. Met... Oh, we willen hem weer hebben. The Rolling Stone. <laughs> the, the, the, the, the, the, the, Rolling Stone. the, Rolling Stone. De Rolling Stone. De Rolling Stone. De Rolling Stones De the confrontatie. Van de Rolling Stones-driver van die geweldige LP Baggers Bank. He, ook uit 1969, als ik hem goed heb. Uh, of misschien was het ook. Nee, was het ook nog 68, volgens mij. Goed, het nummer No Expectations. Hier zijn de Stones. Hey. Okay. No Expectations van de LP Baggers Bang K was overigens de laatste plaat, <tacht> 1968 uh, was overigens de laatste plaat waar de Stones in de originele samenstelling speelde. Daarna uh, verliet Brian Jones de band, of werd er gezet, een van de twee en dat uh, de geruchten gaan de gossip is dat dat natuurlijk vooral uh, gebeurd is door een enorme ruzie die hij had met Keith Richard om een vrouw <laughs> En die vrouw, dat was Anita Pallenberg. En Brian Jones had daar iets mee. En toen heeft de heer Richard, die heeft haar geloof ik van hem afgejat of zo, weet ik veel. Maar goed, dat is de gossip. Niet al te lang later, dames en heren, niet al te lang daarna is Brian Jones dus overleden. Die is dood in zijn zwembad gevonden. En ook daar zijn natuurlijk weer allerlei complottheorieën dat hij vermoord zou zijn of wat dan ook. Maar dat is nooit bewezen. In ieder geval, dit was dus de laatste plaat. Van de Stones in originele samenstelling. Daarna uh, werd Brian Jones vervangen door uh, Mick Taylor. Dat was een zeer kortstondig uh, gebeuren. En daarna werd Mick Taylor weer vervangen door Ron Wood. En die is er nog steeds in de band. Um, Oké, okay. we gaan um, even iets vrolijks doen, iets gezelligs. De Dizzy Man's Band, u kent ze misschien wel wel. Chaclous en consorten. Um, en die hadden een aantal uh, grote hits. Er was ook een band met een fantastische podiumpresentatie. Dus er was, was altijd lachen als die gasten optreden, optraden. Vooral natuurlijk ook vanwege die dikke roadmanager die erbij was, die Bobby. Want die werd vaak natuurlijk uh, gebruikt voor allerlei grappen. Uh, ik heb hem ooit een keer, <laughs> bijvoorbeeld een actie zien doen als uh, Donny Osmond. De uh, long Haired hair Lover van Liverpool. Nou, dan moet je nagaan hoe die gast eruit zag. Een hele grote dikke vent en dan in een, in een korte broek op de buren Nou ja. Bij de Disneyman's band was, het altijd wel, was er altijd wel wat te lachen. We gaan een prachtige hit van ze draaien van single en de nummer natuurlijk de, de show. Hier is de Disneyman's band.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 국민 aan LP's en singeltjes. De tafels liggen vol hier, maar dat is natuurlijk juist wel leuk. De Disneyman's Band en dat nummer dat heet uh, The Show. Uh, door met nog een leuke single. Een beetje ruig, een beetje lekker, een beetje hard. en Zo, gezellig. Uh, de Guess Who groep uit uh, Canada. Ter verstaan. Anyway, Canadese en Amerikanen, dat ligt elkaar niet zo goed. En uh, Canadese Canade mannen en Amerikaanse vrouwen, dat ligt ook allemaal niet zo denderend, geloof ik. Tenminste, als ik uh, de tekst in, uh, in dit Nummer mag geloven, dan had uh, de zanger het niet zo erg op met uh, Amerikaanse vrouwen. American Woman, hier is de Guess Who. Nee, nou zeg ik niks meer. Nou durf je niet meer. Nee, nee ik heb je dood. door. Jammer, het was te proberen. Ja, maar ja, ik heb je door jongen. Ik werk al zo'n anderhalf jaar met je te krijgen. Dan weet je dat wel, zo langs wel. Erg hè? American Woman. daar uh, had de man duidelijk geen hoge pet van op als je goed de, de, naar de tekst luistert. Dus Guess Who uit Canada. Grote hit voor ze geweest. Uh, Barry Manilow. Nog een uh, prachtige plaat die uh, Nabil meegenomen heeft. Eh... Uh, er staan niet, nee, geen nummers op die uh, waarvan ik kan zeggen dat het grote hits geweest zijn. Tenminste, althans niet dat ik weet. Maar we kennen Benny Ma Barry Menelo natuurlijk wel van knallers als Mandy. Uh, en, en natuurlijk ook Copa Cabana. Maar van deze LP Driveway, I want to do it with you. It's Barry Menelo. sterkste dat vind ik persoonlijk, maar oké okay, maakt niet uit. Uh, I wanna do it with you, with you Barry Manilow van de gelijknamige LP we zijn alweer bijna aan het eind, we schieten weer lekker op en uh, ik heb nog een leuk liedje. Ik denk dat dit zo'n beetje de laatste gaat worden. Daarna doen we nog een klein stukje instrumentaal van dat singeltje als afsluiter. Maar uh, we gaan eerst deze nog even doen. Dat is een hele lekkere van Rike Cooder. We kennen het nummer natuurlijk van Jim Reeves, maar uh, Cooder samen met Faco Jimenez, Flaco Jimenez, heeft daar een, uh, een Tex-Max versie van gemaakt. En dat vind ik nog steeds een heerlijke plaat. Cooder en he'll have to go. Closer Vandaan. En daar zitten natuurlijk ook wat uh, Mexicaanse en uh, Franse invloed in. Daarom heet het ook Tex-Max. Het is Texaanse muziek gem gemixt eigenlijk met Mexicaanse muziek. En een van de grote mannen die daar zeer bepalend bij was... dat was natuurlijk Flaco Jiménez, uh, die, die <coughs> bekende accordeonist. <coughs> en uh, ja, dit is het laatste nummer, dames en heren. Ja, dat klopt. En u hoort nog even, dat is wel leuk, nog even Billy B. Jacket... Van die zogenaamde directe snijding. Die we toen gemaakt hebben in 1975. Was dat alweer. Um, we gaan eruit. Bedankt aan uh, Nabil voor zijn prachtige platen vandaag. Hartelijk dank, hartelijk dank, hartelijk dank. Maurice, uh, jij bedankt voor de uh, onvolprezen techniek weer. Nou ja, zoveel heb ik niet gedaan vandaag. Nee. Nou ja, oké. Okay. Ik heb het Daan allemaal laten doen net. Laatste oh. uurtje. Oh. Dat was wel makkelijk. Ja, dat was lekker makkelijk. Ja. En zo direct tussen 4 en 5 hebben we weer dondergribben. Oh ja? En Daniel Lefferts okay. Voornamelijk Don, Voornamelijk don. Ja, Met mooie muziek heb ik al gezien Heel okay. nou, we in onze stijl Goed. Wij luisteren nog even een stukje naar die prachtige Billy B. -jackets. Willem Kreuger Dus helaas niet meer onder ons Maar uh, verder met Jaap Schotvanger op drums Bert Nieborg, basgitaar bas En mijzelf op piano Tot ziens, tot volgende week